Verder willen de organisaties dat de accijnsen vanaf 2014 meestijgen met de inflatie. De Nederlandse ambassade in Syrië wordt gesloten. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken doet dat uit veiligheidsoverwegingen... en uit protest tegen het geweld van het regime van president Assad. Een aantal andere westerse landen hebben hun ambassade eerder al gesloten. Grote bedrijven willen dat er snel een cao komt in de schoonmaakbranche. In een brief roepen bedrijven als Schiphol, NS en KPN de bonden op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 De Duitse Jean, de Vlaamse Corinne, de Franse Marie-Pierre... de Britse April en de Nederlandse Colette. Vijf vrouwen op leeftijd. Vrouwen met uiteenlopende levens, maar ook vijf vrouwen die één ding gemeen hebben. Ze zijn opnieuw geboren in Casablanca. Goeiedag en van harte welkom bij Casa Luna. Het zijn de vijf vrouwen die documentairemaker Michiel van Erb... portretteert in zijn nieuwste film I'm a Woman Now... Vrouwen die werden geboren als man. maar die alle vijf in de jaren 50, 60 en 70 in het Marokkaanse Casablanca. werden geopereerd door gynaecoloog Georges Bureau. Hij maakte hen tot vrouw. Morgen gaat I'm a Woman nou draaien in verschillende bioscopen. en daarom is Sir Michiel van Erb vannacht mijn gast hier in Casa Luna. Eerder maakte hij na met zijn TV-reeks Lang Leven. maar ook met portretten van bijvoorbeeld de zangeres zonder naam Erwin Olaf en Sylvia Christel. en ook maakte hij die na met zijn film Pretpark Nederland over de zich amuserende Nederlander. En hij maakt ook nog deel uit van uh, de artistieke kern... van het Amsterdamse theatergezelschap Mug met de Gouden Tand. Michel van Herb, goeienacht. Fijn dat je er bent. Hallo. Waarom moest deze film gemaakt worden? Oh jeetje. Um, omdat ik hem zelf graag wilde maken. Ja, dat, dat ik kan nou heel nobel zeggen dat het een verhaal is... wat verteld moest worden voor de hele natie en de hele wereld. Maar zo werkt het bij mij eigenlijk nooit... Ik maak eigenlijk altijd films omdat ik er zelf door geïntegreerd ben... en ga dan op onderzoek uit en ga het vervolgens filmen. En waarom ben je geïntegreerd door dit verschijnsel? Door, door mannen die vrouw willen worden en dan met name ook nu... Hè? en mannen bij wie dat lang geleden al gebeurd is. Ja, mens. nou... Um... Ik ben altijd heel erg gefascineerd geweest en nog steeds ook door mensen die proberen radicale beslissingen in hun leven te nemen. En met name radicale beslissingen om te ontsnappen uit, uh, uit de voorspelbaarheid, het, uh, de, de grauwigheid van het leven. Dat is een soort iets waar ik me toen ik 10, 12, 13 was al mee bezig hield van hoe, onts hoe ontsnap ik daaraan. Dat wilde je zelf ook graag? Ja, de gedachte dat je hele leven al uh, uitgestippeld is. Um, dus dat. En eigenlijk zitten in deze vrouwen. Die dus vroeger man waren. Ze hebben een beslissing genomen. die zo radicaal is. die ik me haast niet kan voorstellen. En uh, dus vandaar het onderwerp. En um, ik wilde heel graag oudere transseksuelen portretteren. omdat zij in ieder geval iets hebben om op terug te blikken. Die kunnen reflecteren op iets. Ik zou het totaal niet interessant vinden. om nu een jongen transseksueel te filmen. In, in het proces van man naar vrouw worden of zo. Nee, maar meer hoe, hoe was het om dat eertijds aan te durven? Want ja. het was natuurlijk een enorme stap voor die mm -hmm. vrouwen. Ze gingen naar het verre Casablanca. Ze gingen alleen. Ze hadden geen idee eigenlijk wat hen daar te wachten uh, stond. Uh, dat is natuurlijk interessant. En ook op welke manier kijken ze daar nu op terug? Een van je geportretteerde, die Jean uit Duitsland. Die, die zegt, ja, in het droombeeld zat niet inbegrepen... dat ik ooit een bejaarde vrouw zou worden. Ja, en daar ligt natuurlijk de essentie van mijn film. Je droomt wel om een vrouw te worden... maar je, droomt, je weet niet zo goed wat de consequenties ervan zijn. En je droomt sowieso om een mooie vrouw te worden... maar je droomt niet om een oude vrouw te worden. En in die zin gaat mijn film net zo goed over ouder worden... en reflecteren op je leven. En heb je alles goed gedaan in je leven? Is alles uitgekomen wat je wilde? Dat is net zo goed een belangrijk thema in de film... als het. Transgender zijn. Denk ja, ik. Deze vrouwen uh, zijn eigenlijk zonder uitzondering blij dat ze de stap genomen hebben Nou, dat laatste dat. Nee. Ja, nee, dat is niet helemaal waar. Nee, dat namelijk. ben je niet me eens. Nee, uh, ik weet dat de drie van de vijf als ze het nog een keer zouden kunnen doen, zouden zeggen. Nou, dat gaan we niet doen. Maar wat ze alle drie tegen mij verteld hebben, is uh, de enige manier om te weten dat je het niet wilde, dat je die nog een keer zou doen, is door het te doen. Ja, maar je? ze hebben er geen spijt van dat ze het gedaan hebben. Nou, dat is een conclusie daaruit. Ja, want die vrouwen, die, die uh, hele andere levens... We gaan straks ook wel even mm. langs en dan, dan, dan kun je... Misschien hoop je een dat beetje... je er meer over vertelt? Ja, dan hoop je <laughs> dat je wat meer vertelt over wat voor vrouwen het zijn. Maar al die vrouwen, daar, daar gaat enige tristes van uit op de een of andere manier. Ze kijken eigenlijk allemaal een beetje met verdrietige ogen de wereld in, vind ik. Ja, maar als je... Ja, dat is ook zo. En ik heb geprobeerd in de film dat dusdanig te laten zien... dat je een beetje die conclusie zelf kon trekken. Want zij zelf weten dat hun leven niet anders kon gaan... dan het nu gegaan is. Maar ze zijn uiteindelijk... vier van de vijf zijn alleen uh, overgebleven. Uh, de liefde is weg. Uh, de, de omgeving is weg. De schoonheid is voor een deel weg. De schoonheid weg. is weg. De seksualiteit is weg. Ehm... Um... Maar ik denk dat um, ze vooral heel erg trots zijn... dat ze het wel gedaan hebben. Dat ze er alles aan gedaan hebben om het wel te bereiken en aan te gaan. Ja, het, het zijn inderdaad stoere vrouwen. Dat ja. vind ik ze alle vijf. Ja. Ik heb de film gisteren gezien in Tilburg. En dan, dan zie je inderdaad vijf stoere vrouwen... die weten uh, waar ze voor staan en waarom ze het gedaan ja. hebben. Uh, maar daar zit dus ook die triestes en die eenzaamheid uh, als, als tegenkleur. Bijvoorbeeld die Vlaamse vrouw, Corinne, Die, die vertelt ja. op een gegeven moment in de film... dat ze altijd heel veel moeite moest doen om een relatie met de man aan te gaan. Maar op een gegeven moment had ze een truc gevonden. Ik dacht altijd, in mijn geval is het altijd heel gecompliceerd. Ten eerste is er altijd dat geheim. Dus als je dan heel intiem bent, dan op een de deur zeg ik het dan toch. Want er zijn dingen die ik natuurlijk niet kan doen als een geboren vrouw. Niet dat het dan verandert, want ik wacht altijd tot ze verliefd zijn. En dan, dat is zo'n truc van mij, dat ik heb geleerd. Ze eerst helemaal verliefd laten worden, en dat kan ik het zeggen. Dan is het te laat, zijn ze verliefd, en nemen ze dat er wel bij. Maar het, het is zo dat ze dan toch altijd terug naar, naar die vrouw gaan. Die geboren vrouw. Omdat die geboren vrouw die heeft wat wij niet hebben. Ik wil dat... Ja, dus eigenlijk zegt ze hier... Die geboren vrouw heeft wat wij niet hebben. Dus echt vrouw zijn we nooit geworden. Ja, dat is een hele droevige conclusie. Hè? Dat je um, denkt door zo'n operatie dat je een, een echte vrouw wordt. En um, ik zelf vind hun ook heel erg echte vrouwen. Maar in de praktijk blijkt naar aanleiding van wat zij mij verteld hebben... dat ze nooit eigenlijk een echte vrouw geworden zijn. En dat heeft te maken dat mannen, met name mannen, maar eigenlijk ook vrouwen... Uh, mannen uh, hun... Niet zien als een echte vrouw. Uiteindelijk, wat zij dus zegt, toch kiezen voor een geboren vrouw. En tegelijkertijd hebben verschillende vrouwen hebben enorm veel moeite gehad om geaccepteerd te worden door andere vrouwen. Zoals bijvoorbeeld de Duitse Jean, die wilde heel graag in de jaren tachtig deel uitmaken van zo'n vrouwenbevrijdingsfront. En die werd gewoon keihard daaruit geduwd. Want ze dachten dat ze een mannelijke. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, iemand die er. Uh, een soort spion. Een soort spi mannelijke spion die uh, komt kijken hoe het daaraan toe gaat. Dat is eigenlijk heel verdrietig. Maar tegelijkertijd begrijp ik het ook wel. In welke zin? Dat je. Uh, toch. dat je als vrouw, andere vrouw dan toch denkt. ja, maar dit was vroeger een man. Dus die, die, het is uiterlijk wel een vrouw. Ja. Nou, dat is een heel ingewikkeld volgens mij. als er in nu één transseksueel luister wordt hij nu al boos. Maar het zo bedoel ik het niet. Ik zie ze heel erg als een echte vrouw. Maar in de praktijk blijkt dat dat niet altijd helemaal lukt. En dat is ook deel natuurlijk van, van, van uh, het, het, het proces waar ze doorheen zijn moeten gaan. Ja. Het accepteren dat, dat je uiterlijk een vrouw bent. Dat je kan toegeven aan dat vrouw zijn. Maar dat tegelijkertijd de buitenwereld er anders naar kijkt. En deze Corine heeft ook op een gegeven moment, dat zegt ze iets later in de film, heeft ze de liefde. Alsof ze afgezworen. Nou ja, omdat ze er klaar mee was dat ze iedere keer als ze als iemand leuk vond met een geheim rondliep. En als ze dan uiteindelijk vertelde wat haar geheim was... die man ook weer weggingen. Ja. Deze Corine, dat is een heel charmante Vlaamse dame. Ik zou, uh, als ik er zo in de film in de tram zie zitten... In, in, ik denk, Antwerpen... dan denk ik, nou, dat is een hele lieve Vlaamse huisvrouw. Ja. Andere vrouwen zijn uh, kleurrijker. Je hebt bijvoorbeeld April uit Groot-Brittannië. Mm -hmm. April Ashley. Ja, ja, April Ashley. Wat voor vrouw is dat? Nou, dat is een... Uh, ik heb in mijn film haar... Uh, um, Nee, laat ik gewoon niet zeggen hoe het in de film zit. Laat ik gewoon zeggen wie ze is. Uh, April die, uh, is in toen ze 1920 was zoiets. Dan praten we over eind uh, jaren 50. Want we in hebben het over vrouwen van 70, 75 jaar. Ja, April duren. is dat denk ik al 78 of zo. En April is in die tijd uh, in Parijs in een nachtclub terechtgekomen. De Carousel. En daar uh, zag ze voor het eerst mannen die als vrouw optraden. En dan was ze zo door gefascineerd en dacht ze, dit is mijn roeping. En April die komt echt uit een, ja, het is haast een beetje een Dickens verhaal. Uit een familie waarin de vader aan de drank was, heel veel kinderen. En toen, toen ze haar uh, vader was verdwenen, toen ze haar moeder vertelde... van ja, ik voel me eigenlijk een vrouw, is zij ook zo thuis huis uitgeschopt. Uiteindelijk via heel veel omzwervingen kwam April in die nachtclub De Carrousel in Parijs terecht. En uh, daar ging voor haar een wereld open. En ze kon uiterlijk een hele mooie vrouw zijn. Ze trad op, zoals een soort presentatrice van de nacht, nachtclubshow. En toen hoorden ze dat er in Casablanca een dokter was... waar je geopereerd kon worden, tot vrouw. Dat heeft April vervolgens gedaan. En uh, nou ja, zoals ze zelf zegt, en haar beste vriend in de film... ze was de mooiste vrouw van de hele wereld. April is daarna uh, naar Londen... Terug verhuisd, want daar kwam ze vandaan. En is begin jaren 60 een heel erg wereldberoemd fotomodel geworden. Totdat zij door de, uh, door de Britse schandaalpers, zoals inmiddels trouwens, moet ik even erbij vertellen, getrouwd met een baron. Uh, en toen is ze door de Britse schandaalpers ontmaskerd. Als zijnde vroegere man. Dus, ja, dus uh, onze, onze, onze, ons fotomodel was vroegere man, is een, uh, in, uh, een bedrieger. Nou, dat is een uh, soort nationaal nieuws geworden in Engeland, begin jaren 60. Die baron wilde onmiddellijk het huwelijk onge ongeldig laten verklaren. Die wist dat ook niet? Die wist dat. Nou, zoals April mij nu na al die jaren vertelt, wist hij het wel. Maar hoe dat nou zat? Het zal een raadsel zijn, maar in ieder geval dat proces heeft een paar jaar geduurd. En sinds die tijd is April... Uh, nog steeds, tot op de dag van vandaag, een soort van, ja, laten we het zeggen, uh, semi-celebrity. Dus ze treedt drie keer per jaar op in, in, in een ontbijtprogramma in Engeland. Maar iedereen weet wel wie zij is. Dat ja, is, het is een pas... chique dame, grote dame. Ja, maar is ze het. houdt een hele hoop op in, uh, in mijn film. Je ziet dus in een. Ze zit chique... ook doorlopend champagne. Ja, want ze is gek op champagne, want dat associeert zij met uh, ik ben rijk en chic. En. Um, maar ook zij... Maar haar leven is echt mislukt. Ja, door, dat, door deze toestand die ik net vertel. Ja, en ook zij moest tot de conclusie komen... dat ze nooit die echte vrouw geworden is. Zij zegt op een gegeven moment met een heerlijk bekakt Engels accent... dat als ze een echte vrouw was geweest, een echte echte vrouw... dan was ze nu hertogin of filmster geweest. Ja. Dat is toch mooi, hè? Dat, je dat, of, dat is heel verdrietig. Maar ik vind het al een stoer dat ze dat gewoon durft te beweren. Ja. En dan heb je Jean, de Duitse uh, vrouw in de film. Dat is een totaal ander type. Uh, groot, grote handen, grote neus. Een boerenvrouw. Een boerenvrouw. Woont in een klein boerendorpje. Ja. En als je dat dorpje zo ziet, je vindt je, je dat heel mooi... als een soort uh, plaatje van het uh, Duits verkeersbureau. Als je dat dat als <laughs> zes... compliment of als kritiek? <laughs> nee, als vaststelling. Dat zou zo in ja, zo de film het, uh, het Zouderland door de eeuwen heen kunnen. Uh, en dan zie je die vrouw en dan denk je... dat kan niet goed gaan in dat dorp. Ja, maar dat is wel te... zo mooi aan was, dat is heel jammer... dat dat in mijn film niet helemaal lukte... Zij is uh, na veel omzwervingen... Nou, het is een heel complex verhaal, maar je hebt er veel veel gezien. Maar ik ga toch proberen dat heel kort uit te leggen. Um, uh, Jean was, toen zij nog een jongen was, getrouwd met een meisje uit het dorp. Dat is exact het dorp waar ze nu weer is gaan wonen. Um, is, die vrouw heeft hij moeten verlaten omdat hij toch die drang voelde om vrouw te worden. Ze is dus uiteindelijk uh, in Casablanca geopereerd. Daarna besloot, af, kwam Jean erachter dat ze lesbisch was. Ze heeft uiteindelijk heel lang een relatie gehad met een Japanse vrouw... die haar, heel veel van haar hield, maar he, haar helemaal niet als vrouw zag. Dus zij zei tegen Jean, ik hou heel veel van jou, maar ik zie jou niet als vrouw. Want je hebt nooit een kinderen kunnen baren en je bent niet als meisje opgegroeid. Dus weer niet die echte vrouw. Juist, en toen dacht Jean... En dan praten we over een periode die iets van 18, 20 jaar geduurd heeft. Nou, dan hoef ik ook geen vrouwenkleren meer aan. Dan stop ik ook met die hormonen. Dan ga ik gewoon weer verder als een man. Niet, misschien niet lichamelijk, maar wel uiterlijk. En toen is, omdat ze ook stopte met die hormonen... is Jean heel langzaam weer terug veranderd naar een man... Uiterlijk. Hij heeft grote armen, uh, veel beharing. Je en... filmt ook heel, heel, uh, uh, misschien een beetje vilijn zelfs op een gegeven moment, de, haar wastafel. Mm -hmm. Daar staat heel prominent een scheerkwast. Ja. Ik vind dat niet vilijn, dat is meer wat de realiteit is bij haar. En... Um, uh... Nu uh, in de film zit, uh, zitten we in een periode dat zij, die vriendin is gestorven. Jean is terugverhuisd naar het dorpje waar ze geboren is. En probeert daar weer als kunstenares, maar gewoon ook als. Dorfbewoner weer de draad op te pakken. Maar nu en... weer als vrouw. Nu weer als vrouw. Ze ja. slikt sinds kort weer vrouwelijke hormonen om ja, weer als vrouw eruit te zien. Het is een soort tweede coming out. Ja, eigenlijk een zeggen. soort tweede geboorte. En zij omschrijft in de film ook het feit. Is het, is het heel ingewikkeld, dit verhaal? Of denk je dat. Uh... Ik denk dat mensen het nog wel begrijpen. Okay. Ik heb mijn luisteraars hoog. Okay. En, en, en die Jean, die, die vertelt in die film ook over die periode dat ze dan weer even man wordt onder druk van die, van die Japanse vrouw met wie ze een relatie heeft. Ja. En als ze daar terugkijkt, dan dan ziet ze dat zelf als een soort zelfmoord. Dan war ja auch dann die Geschichte, dass ik mich in Keiko verliebte, een Japanerin, met die ik 20 Jahre bis zu ihrem Tod zusammengelebt heb. En voor sie heb ik praktisch äh, dan über Jahre wieder Männerkleidung angezogen. Maar ik war derselbe Mensch. En ik heb mich ook niet irgendwie zurückoperiert. Ik heb onder de Klamotten, also äh, Männerkleidung. Ik heb die Brüste niet entfernt, het is alles zo so geblieben. Im Grunde genommen war dat, wat ik dan gemacht heb, in dem Augenblick een Art Selbstmord. Ja, dat was Jean op de tijd dat uh, weer terug man uh, werd, min of meer. Uh, Michiel van Eyp, hij is de gast hier in uh, Casaluna vannacht. Uh, morgen gaat zijn nieuwe film Arme Woman nou draaien... over vijf vrouwen die zich in de jaren 50, 60, 70 hebben laten opereren... in Casablanca door een gynaecoloog, dokter Bureu. Hoe kwam je eigenlijk op die uh, uh, dokter Bureu terecht? Nou... Um... Dus ik had al vrij lang de wens om een film te maken... over die, die eerste generatie transseksuele vrouwen. En dan kom je, gek genoeg, heel snel op dokter Bureau... want hij was de enige die die operaties deed. Hij deed dat illegaal in uh, Casablanca. Dus dat was een soort gegeven. En ik was daar eigenlijk heel blij mee. Ik denk, oh, dan heb je eigenlijk een heel bijzonder gegeven. Er is dus een, een dokter die illegaal operaties uh, uitvoert in Casablanca... en vrouwen die verspreid over de hele wereld wonen... die allemaal ooit als jonge man in hun eentje naar Casablanca, naar Marokko... het mystieke Marokko, afgereisd zijn om die operatie te doen. En waarom was dat juist? Het was een Marokkaan, neem ik aan. Uh, Dit was een Beroe. Fransman. Maar waarom deed hij dat juist in Marokko? Want Marokko is een religieus land. Ik kan me voorstellen dat dat erg gevoelig ligt. Dit soort operaties. En toch koos hij ervoor om die operatie in Casablanca... Nou, te hij voeren. was uh, uh, uh, door, een, door een kliniek gevraagd. Hij was een Fransman of hij, want hij was een hele goede chirurg... of hij in Casablanca wilde gaan werken. En uh, in die kliniek... dat was echt een kliniek voor de, voor de upperclass. Hij, hij was gespecialiseerd in geboortes... maar ook abortussen en ook maagdenvliezen herstellen. En uh, terwijl hij die kliniek had en daar bezig was... dat hij heel, hoe zou dat zijn... Uh, hoe zou het zijn om uh, van een man een vrouw uh, te maken? Ja, dat klinkt nu heel plat. Maar hij was heel erg geïnteresseerd in het medische kant. Uh, hoe doe je dat technisch? Ja, want zijn zoon, die is ook uh, in, de in de film, de film te ja. zien... die zegt, ja, mijn vader vond het eigenlijk een soort spel... om dat uit te vinden. Ja, het was een game, zoals hij zegt. En... Um, en dat staat, zeg maar, haaks op hoe, hoe tegenwoordig operaties gaan. Want dan word je heel erg psychologisch begeleid. Het is een enorm traject. Hij was daar totaal niet mee bezig. Je kwam gewoon daar aan. Je gaf geld. De volgende dag werd je geopereerd. Dan was je misschien één week of twee weken aan het herstellen. En dan ging je weer weg. En hij hield ook helemaal geen adressenbestand of zo bij. Um, daar ging het hem helemaal niet om. Nee, hij, die... hij, hij wilde kijken of, of hij die truc kon toepassen als het ware. Ja, dat klinkt heel oneerbiedig. maar als hij zoon zegt van het was een spel voor hem, ja. dan, dan heeft hij dat zo gezien. Ja. Die vrouwen in de film, die vereren hem als een halve heilige. Die, die Vlaamse uh, vrouw, Corinne, die gaat op een gegeven moment zelfs terug naar Casablanca. Op een soort bedevaart. Die streelt de muur van het gebouw waarin zij geopereerd is. Ja. Die gaat een, bos, een enorme uh, grote bos rode rozen leggen op zijn graf. Voor die vrouwen, voor, voor de dokter was het een experiment... en voor die vrouwen is hij de man die hun leven gemaakt heeft. Ja, maar ik snap dat wel. En... Uh... Het is een soort wedergeboorte. Als je, als je niet, geboren bent in een verkeerd lichaam... en je voelt dat... aan, je hebt altijd die drang... er klopt iets niet met mij. En je maakt dan een enorme ingewikkeld avontuur... ga je aan om dan die vrouw te worden... die zo graag wil zijn... En dat is allemaal gedaan door deze arts. Dan is hij een soort heilige. En zoals bijna alle vrouwen, dat is, dat is hun geboorte, is geweest in Casablanca. Ja, zo zeggen ze dat ook. Ja. We zijn geboren, voor de tweede keer geboren in, in Casablanca. Ja. Uh, ze omschrijven die, die man ook als een soort slager met een witte, wit, wit hes aan, over een blote borstkast. Ja. Dat klinkt allemaal heel gruwelijk. En een van die vrouwen vertelt ook dat hij dan foto's laat zien. En als je dan niet uh, uh, gillend wegliep... dan was je misschien wel geslaagd om de operatie uh, te kunnen uh, um, ondergaan. Ja, maar dat vind ik eigenlijk wel heel goed van hem. Dat als je dan toch het hele avontuur aangaat... dan moet je het ook niet romantischer maken dan het is. Dat je denkt, nou, dan confronteer je gewoon... ja, dit gaat er gebeuren, zo ziet het eruit. Dit is het bloed. Dat, dat vond ik nog wel slim. De zoon van die, van die uh, dokter Buro, ja, die is eigenlijk een beetje verbaasd. Dan heb ik haast de indruk dat die vrouwen zo, zo ja hun zijn vader zo dankbaar zijn. Nou, ja, het is wel een bijzonder verhaal. Is dat uh, wij waren aan het researchen, die filmen aan het researchen, dus vooral die vrouwen aan het zoeken en aan het kijken. Want de dokter is al, een, al heel lang geleden gestorven tijdens een. Uh, een ski, waterski ongeluk Ja, het is een beetje een playboy, hè? Ja, AbsOLUTE absoluut een playboy. Zijn zoon ook, trouwens. Zijn zoon ook, ja. Nou, in ieder geval... Die, uh, dus we waren aan het research, We hadden zijn zoon en nog een halfbroer. daarvan. Allemaal mensen wel gesproken en getraceerd. En toen ging ik vorig jaar... Uh, nou, echt een jaar geleden. Ik ging uh, skiën. En zoals altijd, als ik ga skiën met vrienden... weet ik nooit waar ik naartoe ga. Maar dus een paar uur voordat ik vertrok... bleek dat ik naar Mejeve ging... En toen zei een uh, producer bij ons op kantoor... oma oh daar woont uh, de zoon van uh, dokter Beroer, daar woont Alain. Nou, op het laatste heb je hem nog even gemaild... Nou, dat ik dan uh, ging skiën in zijn dorp en uh, of ik langs kon komen. En uh, nou, toen bleek alleen de volgende dag meteen te kunnen. Dus ik kwam daar aan in dat dorp en uh, meteen naar hem toe gegaan. En toen reageerde hij, eigenlijk net zoals nu in de film, heel geëmotioneerd. Het was... Um, hij wist heel goed wat zijn vader in, uh, in die kliniek altijd gedaan had. Tot zijn achttiende woonde hij ook daar. En had ook regelmatig operaties bijgewoond. Maar hij, had no en hij is daarna heel erg getroebeld geraakt met zijn vader... vanwege het playboy-gehalte van zijn vader. Dat hij zelf ook een playboy is. Dat, uh, dat zag hij toen niet in dat gesprek met mij, zullen we maar zeggen. Maar hij had nog nooit een, iemand gezien die geopereerd was door zijn vader... en hoe dat nu was. Dus hij had nooit een creatie van zijn vader gezien. En... Uh, dat vertelde hij mij toen in dat gesprek. En toen dacht ik... nou, dat moeten we dan misschien in de film... Uh, op de een of andere manier bewerkstelligen. Want via de zoon van Dr. Beroe... leer je hem ook een beetje kennen. Want ja. ze zijn een beetje identiek, die vader en die zoon. En als dan April in dit geval die zoon spreekt... dan is die zoon echt verbaasd. En ontroerd ook inderdaad. Heel diep ontroerd. Dat, dat zijn vader zo belangrijk is geweest. Dat heeft hij zich waarschijnlijk nooit eerder gerealiseerd. Nee. En hij is nu ook door de film... Is hij uh, een totaal in een soort teruggekeerde, een soort verering van, van zijn ja, vader? En, een soort herwaardering. Een herwaardering. Sterker en, nog dan dat, dus begrijp ik. Ja, en ik. de film ging uh, in november op het ITVA hier in Amsterdam. Uh, op het documentaire festival? Uh, het documentaire festival in première. En er waren de vrouwen waren er en Len was daar. Nou, um, je zou zeggen dat de dames heel hard moesten huilen, maar uiteindelijk heeft hij het, het hardst gehuild. Waren de dames blij met de film trouwens? Super blij. En dat. Um, ja, dat, dat is altijd wel een enorm moment voor mij als documentaire maken, hoor. Dat je dan... dan denk ik, ja, maar nu zien al die dames die film. Ook tegelijkertijd. En, um, dat ging heel erg goed. Het was toch een soort... Want ze kenden elkaar ook niet. Nou, alsof het voor hun... Um, dat zeg ik zeker niet om mezelf op mijn borst te kloppen. Maar alsof het leven nu ineen klopt. Alsof het allemaal rond was. Ze vonden ook zusters daar op die première... Ja ja, het is een soort geheime secte. Ze noemen elkaar zusters. Ja. ze allemaal dat meegeven. Hormonenzusters, Hormonenzusters. Hormonenzusters. Maar ik, ja, ik snap het ook wel. Weet je, je hebt dan al na die operatie en dan heb je in de nachtclubs opgetreden en dan. Op een gegeven moment word je ouder en dan, ja, dan, wil, ja, dan stopt het eigenlijk allemaal. En nu in één keer worden ze aangesproken op iets wat toen gebeurd is. Heb je ze heel erg moeten overtuigen om mee te doen aan deze film? Want dat is ook een deel van die film. Er wordt ook duidelijk dat, dat die vrouwen het ook uh, niet makkelijk hebben gehad... als het gaat om de acceptatie van hun omgeving. Nou, die, die hele research voor de film... Die wordt, is gedaan door twee enorm goede uh, researchers... die daar, denk ik, meer dan een jaar werk in gestopt hebben... Om, die vrouwen te vinden, om met ze te praten, af te wegen... of ze er veel moeten, om ze te overtuigen. Dus dat ligt gelukkig niet in, in mijn handen. Nee, maar je kan het wel verpesten. Jij kan er aankomen dat die vrouwen denken... nou meneertje, met jou ga ik niet praten. Ja, maar die resources zijn zo goed... dat zij ook inschatten of dat gaat gebeuren. Die kennen jou ook heel goed. Die kennen mij ook heel goed. Ja, ja, ja dus die weten dat er dan wel een klik is... Ja, en dat, is, dat, gaat eigenlijk altijd, dat gaat eigenlijk altijd goed. Maar er gaat een hele hoop werk aan vooraf. En je moet je voorstellen dat um, die vrouwen, sommige van de vrouwen... zoals die Vlaamse Corine, die heeft um, jarenlang er met niemand over gesproken. Nou, In de film zit een fragment dat zij haar beste vriendin... die heeft ze al meer dan dertig jaar... Dat is vlak na de operatie heeft ze die vriendin leren kennen. Die heeft ze nooit verteld over haar verleden. In dat ik vertelt ik in, ze dat. Dat vond ik inderdaad misschien wel een van de meest ontroerende gedachten ja. uit de film. Klein stukje uit die dialoog. Die, die vrouw, die Corinne, die vertelt haar beste vriendin... of een van haar beste vriendinnen, dat ze vroeger een man geweest is. Ik wil dat wij geen geheimen hebben van elkaar. Nee? Maar het is dus zo dat ik... Uh, nee? Ja, ik was vroeger uh, niet Corinne, ik was Cornelis. Ik ben dus een gendervrouw een hormonenmeisje. Dus ik, ik ben gewoon als jongen... en ik heb een geslachtsapparatie laten ondergaan. Ja, hoe kijk toch gewoon? Maar ook kenden. Uh... Ja. Oh, dat... ja, maar ik nee, wil... Er mag man... niks veranderen. Hè? Nee, moeder, zegt... er verandert niks ah. ook niet. Maar dus dat is eventjes toch wel uh, niet, niet gewoon. Hè? Nee, dat Sorry, niet hè? dat is geen gewoon verhaal. Ik ja, zou het moeten zeggen tegen u. Geen gewoon. Eigenlijk hoor. is het niet ver dat ik dat in het begin ja. heb gezegd, maar ik dacht... We moeten eerst vriendinnen worden. En ja, ik heb dat maar uitgesteld en uitgesteld. Die vriendin zegt, dat is niet gewoon, hè. Ze zegt het wel op een aardig toon, maar ze, ze zegt het wel. Um, hoe, hoe kreeg jij deze Corine zover om dit gesprek te voeren... terwijl jij erbij was met je camera? Um, ja, dat, dat gaat heel erg gelijk op met het filmen. Dus de, um, ik in dit geval... Uh, praat ik dan heel lang met, uh, met de researcher, Manon, die dat research heeft. En dan, ja, waar gaan we het op aansturen? Nou, dan hebben we, wij zijn we echt met haar in zee gegaan... los van het feit dat ze een hele bijzondere vrouw is... dat zij dus leefde in een omgeving waarin niemand het wist. En dat was een beetje van, nou, dit is haar rol in de film. En gedurende het filmen kwam... Uh, kwam Corine er zelf achter... van ja, maar ik ben nu die film aan het maken. En ze had genoeg eigen reden om dat te doen. Maar ja, nu straks gaat iedereen die film ook zien. Dus, uh, ja, het klinkt heel stom... maar het is totaal geen romantisch beeld, hoor. Of wat ik nu schets. Maar ja, ze woont in een, in een, in een appartement... midden in, in, een, in een hele rare wijk in Antwerpen. Dus nom gedoe met camera's en koffers... voordat we in haar appartement waren iedere keer. En haar buurvrouw... ze heeft een beetje een nieuwsgierige buurvrouw... Die hielp ons steeds met die koffers. Dus op een gegeven moment dacht Corine... ja, dan zijn ze er alweer. Ik moet toch die buurvrouw vertellen waarom ze hier zijn. Dus toen had ze dat, die buurvrouw, verteld. En ja, die had er toch wel een beetje typisch op gereageerd. En toen eh, vertelde ze mij dat verhaal. Ze zei, ja, maar Corine, als je nu dat verhaal gaat vertellen... dan moeten wij daar, weet ik wel, graag dan een keer bij zijn. En ik wist namelijk, dat bleek al uit de research... dat ze wel van plan was om haar neefjes en nichtjes... dus de kinderen van haar zussen... Die weten het ook niet. Dus ik was, dacht, nou, weet je, we hebben een half jaar, drie kwart jaar om die film te maken. Ergens komt dat moment. dat ik dan vanzelf er een beetje in ingeleid. dat we dat kunnen filmen. En die buurvrouw was die vriendin? Nee, die buurvrouw was de eerste. En toen dacht ik me toen met die buurvrouw. En oh, dat gaat... gesprek had meegemaakt. Dat, ja, toen dacht ik, nou, dit gaat nu in een soort stroomversnelling. Nu moeten we ook wel echt afspraken maken. Maar ben je dan op dat moment ook niet. Um... Een film ben ik een film aan het maken. Ja, ja, maar ook een beetje voor juristisch. Want het is een heel persoonlijk moment wat je filmt. Ja, maar ik denk als zij dan toch dat verhaal al... En die vriendin is... betreft, je er ook in. En die vraagt er niet om. Nou ja, dat is voor mij... Voor mij um, ik wil me niet Rooms voor doen dan de paus. Maar voor mij staat wel een soort grens. Dat je uh, mensen in een, in een situatie wringt... waar ze niet weet van hebben. Dus toen... Um, dus Corine zei nou... De de eerste die ik het nu wil vertellen is mijn allerbeste vriendin, Frida. En die had ze ook al een paar maanden niet gezien, want Frida was net verhuisd en druk en gedoe. En... Ja, toen, ja, dan denk ik toch aan de film. Dan denk ik, ja, zo'n scène zou heel veel kunnen zeggen. Dus we hebben een afspraak met Frida dat we een film gingen maken over Corine, haar dansverleden. Want Corine is als, als jonge meisje gedanst. Ja, dan zit ik daar echt. Ja, ik weet niet hoe mensen dat met andere programma's doen. Maar ik, uh, dat is helemaal niet mijn, uh, mijn uh, my cup of tea. Dus maar, ja, weet je wel, alles wordt uitgelicht en gedaan. En uh, ik probeer altijd mezelf en de ploeg een beetje weg te cijferen al draaiend. Ik vind heel graag, heel graag, dat als je ernaar kijkt, dat je, denkt, dat je als kijker denkt: nou, ik maak nu iets mee. Uh, zonder dat ik het eigenlijk uh, wist dat ik er ook was. Dus, dus, en zo moest het er ook uitzien. En nu zie je ook gewoon eigenlijk een, twee vrouwen die met elkaar praten... aan een tafeltje, niet bewust van een camera. Of, uh, en dat is echt een... Uh, het ziet er nu heel eenvoudig uit... maar dat is echt een, een, een, een, een, een hele ingewikkelde situatie. En stel die Frida, want die, die werd niet door jou gevolgd. Die had gezegd, ik wil niet dat dat in een film terechtkomt. Nou, wat er, wat er feitelijk gebeurde, was dat Frida zo schrok van uh, Corinne haar verhaal... Mm -hmm. dat wij, uh, daarna we afscheid genomen? Oh nee, we zijn daarna nog naar de dierentuin gegaan. In de film zie je dat andersom. En ze uh, zijn we uit elkaar gegaan en toen uh, zei ik tegen Manon, de researcher... nou, misschien moeten we wel Frida mogen of meteen bellen of in contact te houden. En toen bleek dat Frida zo in de war was van het gesprek... dat ze drie dagen lang niet te bereiken was. Oh. Voor ons niet, maar ook niet voor haar vriendin Corine. Dus dat was wel een penibele situatie. En Corine zei toen van... ja, maar misschien moet die scène dan maar niet in die film... als dit mijn vriendschap kost. Nou, daar geef ik haar groot gelijk in. Daar heeft ze ook gelijk in. En, uh, maar na drie dagen dacht Frida daar toch weer anders over. En toen... Uh, Heb ik Corine proberen te overtuigen van het belang van die scène. En ik moet zeggen, echt, voor mij is dat, gaat de hele film over die scène. Namelijk dat die vrouwen het verlangen hebben om als een gewone vrouw zonder die ingewikkelde geschiedenis door het leven te gaan... maar dat je uiteindelijk toch dat verhaal wil verdelen met je vrienden... en dat je dan niet weet hoe die bekentenis afloopt. Hebben wat dat betreft uh, transseksuelen het nu makkelijker? Heeft een, een jongere generatie het makkelijker? Uh, het is minder een taboe. Hè? Kijk naar Kelly, kijk naar mm. Dana International... kijk naar dat HEMA-model dat onderbroeken showt. Uh, transseksualiteit lijkt wel een beetje in de mode te zijn. De ingreep is makkelijker, de maatschappelijke acceptatie lijkt groter. Te zijn. Hebben eh, eh, mannen die nu vrouw willen worden het makkelijker? Nou, het grappige is, vind ik dat alle voorbeelden die jij nu noemt, dat zijn vrouwen die jij kent omdat ze transseksueel ja. zijn. Terwijl maar het verlangen is niet om een transseksuele vrouw te zijn, het verlangen is om een vrouw te zijn. Dus ik vind de gedachte dat er misschien hier, en we zitten nu in het AKN-gebouw, hier misschien eh, vijf, zes vrouwen werken die vroeger man waren dat jij het niet weet, die vind ik veel spannender. Dan uh, de voorbeeld... De bekende vrouw. Ja. Ja. ja. Maar wat denk je? Is het, is het. Want een aantal van de vrouwen die jij portretteerde. die leiden ook een heel gewoon leven. Uh, alleen. Uh, is die hen veel langer geleden. in een tijd dat zij nog niet over gesproken werd. Ik kan me voorstellen dat mensen nu. makkelijk met hun omgeving kunnen praten over. hoe ja, ik dat niet wel. doen? Dat wel. Maar ik denk. Um... Wat, ken jij transseksuelen? Ja. In je eigen omgeving? Ja. En hoe, hoe kijken die naar wat, wat er uh, bij hen veranderd is... en hoe zij nu als vrouw in het leven staan? Nou, de transseksueel die ik het beste ken... die gaat gewoon vooral door het leven als een, uh, um, als een gewone man. Dus niet als een transseksuele man. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind het heel dubbel. Ik vind het hetzelfde met homoseksualiteit. Waarom zou je altijd je... je die dingen moeten benoemen, of zo. Je bent toch wie je bent. En het wordt allemaal afgemeten naar een soort heteroseksuele standaard. En dat is eigenlijk volgens mij waar je een beetje vanaf moet. Ja, maar tegelijkertijd geven die vrouwen in jouw film het zelf aan. Dat ja, ze... maar dit zijn vrouwen die eind jaren 50 geopereerd zijn. Dat is een maar, hele andere tijd. Michiel, luister even mee naar een fragment uh, van uh, januari van dit jaar. In de Wereld Draait Door uh, uh, sprak Mathijs van Nieuwkeek met Valentijn de Hing. Ja. Zij is een model. Ze won uh, de Personal Style Award. Ik wist niet dat die bestond, maar goed. De Personal Style Award van het tijdschrift L. En zij is een uh, transseksuele vrouw. En zij. is zegt in uh, die uitzending iets heel opmerkelijks. Ik ben er een beetje achtergekomen dat wat je er ook afsnijdt, dat je altijd wel transseksueel zal blijven. En dat is iets wat ik eigenlijk niet echt had aanzien komen. Want ik dacht toch wel dat die operatie uh, me meer vrouw zou maken dan dat ik was. Terwijl ik nu eigenlijk retrospectief denk van... Het maakt eigenlijk voor je, voor je eigen gevoel helemaal niet uit. Het heeft wel op mijn leven heel veel invloed gehad. Het heeft heel veel dingen heel veel makkelijker gemaakt en uh, gewoon fijner. Het heeft me heel veel rust gegeven in mijn hoofd. Maar voor mijn eigen gevoel over mezelf heeft het eigenlijk geen, heeft het eigenlijk geen zier geholpen. Dus wat dat betreft is het gewoon, ben ik gewoon altijd mezelf gebleven. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel prima. Ja, zij, zij is veel blijer en opgewekter dan de vrouw die jij portretteert. Zij is ook jonger en heeft het leven ook nog voor zich. Maar zij zegt eigenlijk ook van, het maakt niet zo heel veel uit... Het, ja, heeft, maar, het is makkelijker en het is fijner. Maar het heeft ik in wezen veel niet veel... Ik heb uh... voor Valentijn. Maar uh, Valentijn, ja, als je gewoon de... wat Welke prijs had ze nu gewonnen bij de De Personal Style Award. Ja, maar dat is, dat is heel wat anders als dat je... Uh, dat is al een, een heel bijzonder. Of je nou uh, een transvrouw bent of een uh, geboren vrouw. Dus maar ik denk eerlijk gezegd, het gaat dan... Dat zeg ik heel oneerbiedig. En dat bedoel ik niet zo, maar... Je bent, je bent dan, hoe je het nou bent of verkeerd, word je al een attractie. Je wordt een attractie als je in de wereld door te gast bent om daarover te praten. Pas op het moment dat Valentine in de wereld door wordt uitgenodigd om, om vanwege haar schoonheid en het feit dat ze zo'n prachtig model is, wat die L-Style Award Personal Award gewonnen heeft, dan gaat het pas goed. Maar als ze uitgenodigd wordt omdat ze die gewonnen heeft omdat ze een transseksuele vrouw is, daar dan... Dan wringt het een beetje. Maar hoop jij met je film eraan bij te dragen... dat uh, uh, transseksualiteit aan zich geen punt meer is? Oh, ik... Uh, nee, want zo, zo, zo panfantistisch ben ik niet. Maar ik hoop wel dat mijn film... Dat het is weten wat je dwars zit. Ja. Ja, maar dat kan ik niet oplossen. Maar wat ik hoop, wat mijn film wel bewerkstelligt... is dat je... Uh, uh, geactiveerd wordt om, om wat ook je dromen zijn... of wat je ook wil, of wat je ook denkt... nou, dat, dat moet ik aangaan, dat je dat gaat doen. En, uh, en daar zijn de vrouwen in mijn film wel een soort van extreme voorbeelden van. Dat wil niet zeggen dat je altijd gelukkig wordt... maar je kan in ieder geval trots zijn dat je het gedaan hebt. Heb jij wel eens dat soort grote stappen genomen? Nee, maar daar maak ik ook altijd films over natuurlijk als een soort uh, uh, compensatiegedrag, als het ware. Ja, en ook om, om de kunst af te kijken. En, uh, maar, eerlijk gezegd... maar hoop je als je zat om de kunst af te kijken... dan hoop je dus kennelijk dat er ooit een moment komt... dat jij die maar enorme grote stap maakt. Ik heb niet geen hele grote dromen. Maar ik ben wel iemand die, die misschien wel iedere dag uh, uh, meet... of mijn leven nog wel gaat zoals ik het wil. En of, het, of er nog wel genoeg spanning en avontuur is. En wat zijn dan je normen? Dat ik niet in wil zakken in een soort. Dat je ochtends al bedenkt: wat zal ik vanavond eens gaan eten? Dat, gewoon heel simpel. En zijn er nog genoeg vuilniszakken in huis? Daar word ik al heel moe van. En dan is film maken een, uh, een mooie afleiding? Nou, niet alleen een mooie afleiding. Film maken is een enorm excuus om je in werelden te begeven waar je waar ik normaal niet er nooit in zou, zou komen. En uh, dus ik beleef heel veel. Je beleeft heel veel. Je beleeft zaken vanaf de zijlijn. Dat is ook Vast heel de erg. Zijn weet ik niet, is dat zo? Nou ja, wel, dat is wel jouw aanpak. Jij bent een kijker. Zo ziet het eruit. Ik laat natuurlijk, ik, ik, ik, maar dat wil niet zeggen dat ik dat vanaf de zijlijn beleef. Ik beleef het volgens mij middenin, maar ik laat het zien vanaf de zijlijn. En, oh, en op welke trouw. manier, ja dat is jouw stijl, dus de, de, als, je, als je een Van Erp uh, wil omschrijven, is dat misschien wel een mooie omschrijving? Ja, maar als je als, je als filmmaker voortdurend je denkt, nou ga eens lekker mijn camera aan de kant zetten en dan ga eens bekijken hoe dat gaat, dan wordt het een hele saaie film. Er zit enorm veel werk in om uh, Nee, maar dat betwist ik niet, alleen je zegt, ik, ik beleef die dingen uh, intenser dan het er misschien uitziet, zeg je. Nee, ik euh, beleef de dingen die ik film enorm intens... maar ik wil niet dat met die intensiteit je de dingen ook al aan een kijker laat zien. Dus ik wil heel graag de kijker een soort kijkdoos bieden. Dit is de wereld, hier ben ik nu en vind wat je ervan vindt. En je wil niet dat jouw kijk prominent aanwezig is? Nee. Ja, althans, jouw emotie of, of jouw gevoel Absoluut bij niet. mensen nee. of je mening over nee, mensen. Dat is dat... een heel ander, gaat het ook heel erg over mij. En volgens mij probeer ik dat heel erg te vermijden. Ja, want, want dat is wel als je, als je een beetje naar jou, jouw achtergrond kijkt. Je hebt ooit als acteur gewerkt. Mm -hmm. Je hebt ook bij de mug met de gouden tand mm -hmm. incidentel op dat toneel gestaan. Maar uiteindelijk is dat niet jouw weg geworden. Heeft dat er ook mee te maken dat je liever uh, uh, mensen laat kijken naar anderen dan naar jezelf? Nou, dat is echt wel een... een uh, uh, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat je mij best wel goed ligt kennen... via wat ik maak, via mijn films. Maar ik ben, ben gewoon een heel slecht acteur. Daar moet je me helemaal niet op het toneel bekijken. Dus dat is, maar dat is een ander ding. zo'n is gewoon een heel vak, vakmanschapachtig ding. Maar je, uh, je mag alles, me alles vragen alles van me weten. Maar ik heb het idee dat in mijn films... Je mij best wel goed ziet. Wat zie ik van jou in deze film? Um, uh, de kwetsbaarheid van geluk. En de, de, um, dat verlangen om dat leven onder controle te hebben. Dat is volgens mij waar de film over gaat. En volgens mij is dat iets wat ik ook voortdurend probeer in mijn leven. Mm -hmm. Maar het verlangen om het leven onder controle te hebben... Te de smorgens... definiëren misschien, moet je dat zeggen. De maar ja, want als je het inderdaad zo definieert als daarnet... dan ja. moet het het grote geluk zijn om s'avonds te, we te weten... wat je s'avonds eten of het nog in de nee, vrouwenszakken zijn. Nee, dat moet je juist aan het snappen. Nee, maar het leven onder controle hebben, wat, wat sta je daar dan onder? Nou, dat, nou, misschien het leven onder controle het, Onder controle is misschien niet het goede woord. Het leven begrijpen. Het avontuur begrijpen. En ook de stilstand begrijpen. De onrust begrijpen. Maar ook van de rust kunnen genieten. En al die mensen die je portretteert helpen jou daarbij om dat beter te Ja, dat te, onderzoek te je eigenlijk kunnen. in onderwerpen. In mensen die je filmt. Nou. Deze film uh, is nu vanaf uh, morgen in de Nederlandse bioscoop. Ja, te leuk. Zien. Hè? Hij gaat ook uh, uh, uh, op televisie uh, vertoond worden bij de VPRO, maar ook in een aantal andere landen. Hij is al verkocht aan Israël, aan België, aan Griekenland en aan Canada. Hoe verklaar je het, het succes van de film? Hoe verklaar je dat deze film uh, de grenzen gaat oversteken? Nou, a, heeft dat te maken dat ik er enorme best voor gedaan heb. Om, uh, dat, uh, het is natuurlijk een, een universeel onderwerp en, en er zit maar één Nederlandse dame in de film. Er zijn dames uit andere landen. Nou, ik wilde heel graag... Uh, mijn, al mijn andere werk gaat heel erg over Nederland... en over onze volkshaart. En dit onderwerp heeft daar eigenlijk weinig mee te maken. Maar... Dus ik heb heel erg gekeken... hoe zou dat zijn als die film in andere landen... en dat lukt niet. Ik was bijvoorbeeld gisteren in Praag... op een filmfestival. En dan zit je daar in... Uh, in, uh, zeg maar, Tuschinski van Praag. Ja, een soort Oostblok-versie van Tuschinski... helemaal uitverkocht met jonge mensen. En die... Vinden die, die reageren zo op die film. Ja, ik was super verbaasd, hoor. Dat... Uh ja, dat vind ik, ik, dat vind, daar kan ik enorm van genieten. En weet je, in Nederland kom je nog wel eens tegen als je naar een film praat die ik dan zelf gemaakt heb. Oh, dat was te gek. Bro. maar Ja, die mensen kennen me helemaal niet en die kijken naar die film en dat komt binnen. En, uh... die, reageren, die reageren uitsluitend op wat ze zien, ja, niet op, op, de, op maker, de maker die, die, kennel, die ze ook leren nee, kennen. Ze ook nee. Maar is dus het, het tijd dat Michiel van Erp internationaal doorbreekt? Nou, nee, helemaal niet. Um, uh, ja, dat, ja, nee, helemaal wel natuurlijk. Vind ik hartstikke leuk. Maar het komende jaar hou ik me bezig met, komende anderhalf jaar, heel erg met Nederlandse projecten. Maar, ik vind het wel leuk om dat traject in te gaan. En dan, uh, dan gaan we dat over twee jaar weer doen ofzo. Want voorlopig, inderdaad, ben je bezig met een documentaire over Ramse Schaffer. die jonge. Nee, Ramse het Schaffer. een, een dramaserie zelf. Een dramaserie over Ramses ja, Schaffer. Ja, dus echt. Uh, ik, ga, uh, ik ga de andere grenzen over. Wanneer is die serie te zien? Eind 2013. Volgens mij wordt dat leven inderdaad voorlopig nog niet saai. Ik weet niet of je nog vuilniszak in huis hebt... maar eh, het is misschien maar beter ook dat je dat niet weet. Michiel van der fijn dat je er was. Dankjewel voor je komst naar eh, Casa Luna. Je film aan My Woman Now is vanaf morgen te zien... in onder meer Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Groningen, Maastricht en Den Bosch. En in de tweede uur ben ik benieuwd of u wel eens dat leven... echt helemaal hebt omgegooid... of u het roer wel eens onomkeerbaar heeft omgegooid... Misschien bent u zelf transseksueel, dan zou ik het leuk vinden als u belt. Maar misschien heeft u ook andere beslissingen genomen... die uw leven voor altijd veranderd hebben. Heeft u uw baan van de ene dag op de andere opgezegd? Bent u verhuisd naar een ander land? Heeft u gebroken met familie of vrienden? U kunt bellen op 0800-1121 en mailen kan naar kazaluna.ncf.nl. Nu een nieuwe aflevering van het Bureau hier op Radio 1. En wat ons betreft graag tot straks na eenen.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 Aan de secretaris van de Commissie voor Volkscultuur. Ik. Ik wil mij voor om die volgende schrijven aan u te richten. Ik richt. wil melding maken van die oprichting van een instituut... voor Afrikaanse taal en cultuur... dat zich bezig zou houden met die navorsing... over die Afrikaanse en diets...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 Samenwerking en skakeling met soort gelijke lichamen in ons stamlanden. Met vriendelijke groeten uit Zuid-Afrika. Uit Zuid-Afrika. E, i kip, e. i kip. Samenwerking en skakeling. Bart en Jan, ik heb een brief gekregen uit Zuid-Afrika. zou jullie die eens willen lezen.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 Ik dacht dat je mij zo langzamerhand wel kende. Ja, dat dacht ik ook. Maar je bent me elke keer weer te verrassen. Gaan jullie nog met vakantie? Ja. Waar naartoe? Nou, of je? <coughs> Hetzelfde waar we altijd naartoe gaan.